Dit is Joron Jefke het NOS-journaal. De vrachtwagen die gisteren in Oostenrijk werd aangetroffen langs de snelweg lagen meer dan 70 dode vluchtelingen. Dat heeft het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Gisteren werd nog gesproken over 20 en mogelijk 50 lichamen. De vluchtelingen kwamen Oostenrijk binnen via Hongarije. Ze zijn vermoedelijk in de laadruimte gestikt. Identificatie is moeilijk, omdat de slachtoffers al geruime tijd dood zijn. Het kabinet wil dat gemeenten meer bedden en woningen vrijmaken voor vluchtelingen. VVD-staatssecretaris Dijkhoff van Asielzaken vraagt zijn partijgenoten in de gemeenten om moed te tonen. Dijkhoff zegt in de Volkskrant dat hij stoere burgemeesters, wethouders en raadsleden nodig heeft. De staatssecretaris verwacht dat het aantal toegelaten vluchtelingen in Nederland dit jaar met 40% stijgt naar 35.000. Volgens hem zijn ook kantoorpanden en containerwoningen geschikt voor opvang. Dijkhoff vraagt burgers te accepteren dat er een vluchtelingenopvang bij hen in de buurt komt. Studenten aan de lerarenopleiding die hierna nog een mastergraad willen halen... kunnen vanaf 1 september aanspraak maken op een nieuwe eenmalige beurs van 3000 euro. Ook universitaire studenten in vakken waaraan een gebrek is op middelbare scholen... hebben recht op die beurs als ze de masteropleiding willen volgen. Studenten wiskunde, natuurkunde en scheikunde kunnen zelfs aanspraak maken... op een hogere beurs van 5000 euro. De lerarenbeurs is bedoeld om in de nabije toekomst meer leraren met een mastergraad voor de klas te krijgen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is het afgelopen half jaar opnieuw gestegen, maar minder, dan, minder sterk dan eerst, meldt het CBS. Het zijn er nu 447.000, een stijging van 13.000. Vorig jaar kwamen er in dezelfde periode 16.000 mensen bij.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 met uh, Henry En die presenteert Watertoren Sport, het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort, met vandaag de voorzitter van de Koninklijke HFC, Gert-Jan We gaan met hem praten natuurlijk over de topklassen, over HFC, over de wedstrijd tegen IJsselmeervogels, over Ajax, over het voetbal. En we draaien zijn muziek, hier is het eerste nummer, Kiss Detroit Rock City. om wakker te worden. Goedemorgen, u luistert naar de Watertoren Sport. U bent allemaal wakker. Wij hier in de studio ook, met een speciale gast. Gert-Jan Pruin, hij is de voorzitter van de Koninklijke HFC. En we draaien zijn muziek. En dit was de eerste. Kiss, Detroit Rock City. Waarom, gert -Jan? Ja, er zijn een paar verschillende oorzaken voor. Goedemorgen, bedankt voor de uitnodiging. Echt heel bijzonder om hier te zijn. Um... En dat, dat ligt op een paar uh, uh, vlakken in mijn leven, zeg maar. Ik heb, uh, uh, ik, in mijn jeugd was ik Kiss-fan, die-hard Kiss-fan. Ik had alles, alle platen, alle posters, alle flipperkasten... alle uh, materialen, alle fangear. Ik verzamelde echt werkelijk alles. Ik heb er nu niets meer van... En uh, jaren later heb ik een aantal jaren in Canada gewoond. En ik woonde daar op de grens met de Verenigde Staten. En mijn uitzicht was op de downtown van Detroit. En uh, toevallig ben ik twee maanden geleden nog... door mijn broer en mijn beste vrienden naar een concert van Kiss uh, gesleept. En op voorhand was ik daar een beetje sceptisch over. Maar dit is het openingsnummer van al hun concerten geweest... in de afgelopen uh, 30, 40 jaar. Uh, ja, en dat heeft... Ja, door die verschillende aspecten wel een soort van uh, ja, een beetje magische klank uh, voor mij. Ja, ik vind het geweldig. Ja. Wij waren een keer op vakantie in Canada met ons hele gezin. En toen waren wij in, uh, uh, in Ottawa uh, in een hotel. En uh, we kwamen daar heel laat aan. En waren waren moe van het lange rijden en zo. En uh, uh, kinderen in bed. En uh, toen zaten wij uitgeblust op het balkon. En wat gebeurt er 500 meter verderop in het voetbalstadion van Ottawa? Barst het concert van Kiss los. Dus eerst vuurwerk, toen Detroit Rock City. En toen heb ik nog anderhalf uur totaal gesloopt van die reis. Op het balkon gezeten omdat ik het live kon volgen 500 meter verderop. Geweldige ervaring natuurlijk. Prachtig. Ja. Schitterende band. We gaan naar het voetbal. Laten we met de actualiteit beginnen. Allereerst even een stukje over judo. Kim Polling is doorgedrongen tot de kwartfinale, dus we hopen vandaag nog te kunnen vertellen of ze het weer gehaald heeft. Dat zou dat fantastisch dat zijn. Dat zou leuk zijn. En dan Ajax en AZ, gisteren heb je gekeken? Nee, ik heb niet gekeken. Dat was gisteren mijn eerste vrije avond. Ik heb wel de uitslagen gevolgd, maar ik heb gekozen voor a time to kill. Nou, het was een, een wedstrijd to kill, verschrikkelijk. Oké. was was rood. Penalty op de paal. De eerste keer, ik geloof 25 keer, dat de, de, de penalty er niet in ging bij Sillessen. Nah, het, is, het, is, het was zo slecht. Het was werkelijk vreselijk. Okay. Okay. Ze Zet, hebben het gelukkig gehaald. Ze hebben het gehaald en dat is natuurlijk goed. Met twee uh, hele mooie ploegen waar ze tegen kunnen loten vanmiddag om 1 uur. Galatasaray en Liverpool. En vooral dat laatste zou ik ontzettend leuk vinden. Ja, dat zou bijna magisch zijn, Ajax-Liverpool. Misschien weer 5-1, je weet het ja. nooit. <laughs> dat moet het wel mistig zijn dan, hè? Ja. <laughs> AZ natuurlijk heel knap. Ja. Een hele nieuwe ploeg. Ja. Ja, het is toch altijd ongrijpbaar... hoe dat soort uh, puzzelstukjes in elkaar vallen. En uh, uh, misschien heeft de rust ermee te maken... want er is op dit moment heel veel rust bij AZ. Binnen no-time kan in het voetbal... altijd van alles er nog wat ontploffen... Maar je ziet toch dat als ja, puzzelstukjes uh, uh, toevallig samenvallen. Nee, iedereen werkt daar natuurlijk heel hard aan. Maar bij Ajax werken ze er echt niet minder hard aan dan bij AZ of, of zoiets. Alleen uh, ja, doordat er zo'n enorm vergrootglas uh, opstaat in Amsterdam, werkt dat toch weer anders dan in Alkmaar. Ja. Want ik denk dat als je, de, als je de spelersgroep omwisselt, of de trainer omwisselt, of de. Ja, dat, dat gaat niet de wereld van het verschil maken, weet je. Een trainer is ergens heel succesvol en voor een volgende plek weer niet. Ja, omdat de chemie net niet tot stand komt. Maar dat komt niet omdat het dan een slechte trainer is nee, of zo. Wat je noemt, de chemie, het moet een team zijn. En anders ja. kom je niet. En het is duidelijk geen team. Als je viesje gisteren de tweede helft had gezien, die deed echt helemaal niks. Ja. Nou, dan ben je geen team. Je moet met z'n elven, uh, moet je ervoor knoven. Ja. Over dat knokken gesproken, in positieve zin dan, even terug naar de woensdagavond. Ja, dat fantastisch. was fantastisch, hè? Ja. Jullie speelden bij IJsselmeervogels voor de beker. Ja. En ja, hoor. Gewonnen. Ja, en uh, s ochtends stond in de krant een groot interview met Donny Verdam. En die, uh, die was helemaal niet uh, zonder vertrouwen, uiteraard. Ehm. Um... En, de, en dat was terecht. Ja, HFC is inmiddels een topklasser. En, uh, op de website van AFC hebben ze een, een klein een polletje gedaan onder de leden... Uh, waar uh, werd aangegeven uh, wie ze welke kansen toedichten. En uh, bijna iedereen zet de HFC in het linker rijtje. Uh, dat hoeft helemaal niet, maar het zou wel leuk zijn als we daarin terechtkomen... Uh, dus er zijn wel een heleboel clubs in de topklasse... die met onze eerste elftal terdege rekening houden. Ja, het leuke is dat je nu dus uh, tegen de betaalde clubs moet gaan spelen. Jullie gaan naar Eindhoven. Ja, die komen hier. Oh ja, die komen hier, maar goed. Ja. Dit, uh, pakken kun je ze. Ja, we hebben vorig jaar uh, op de dag van de nieuwjaarswedstrijd... eigenlijk een dubbele wedstrijd gespeeld. Met een deel tegen uh, de oud-internationals en een deel tegen Telstar... En uh, daar kwamen we ook uh, helemaal niet slecht voor de dag. We hebben dat wedstrijdje ook gewonnen. Uh, nou zegt een uitslag niet zoveel, maar we hebben ook vrij goed gespeeld. Maar ja, aan de andere kant, het is ook maar één klasse verschil. Als je kijkt naar het verschil tussen de vierde en de vijfde klasse... dat is waarschijnlijk ongeveer net zo groot als het verschil... tussen de topklasse en de eerste divisie. Ja. Alleen, het is op een veel hoger niveau een klein verschil. Dus het zit er heel dicht tegenaan en... Uh, uh, en dat is uh, hartstikke leuk om een keer mee te maken. Ja, ik twitterde van de week uh, uh, dat wij na 1903, 1915 en 1917... waren geloof ik de jaartallen... dat wij opnieuw aan de KNVB-bekercampagne gingen beginnen. En uh, ja, daar heb, inmiddels heb ik al de nodige reacties gehad door... op naar de Kuip en de kortste weg Het naar... Het zou uh, me niets verbazen. Europa, de kortste weg naar Europa is via de beker. En, ja. uh, Het zou me echt <laughs> niets verbazen. Nou, de ploeg het zal... is gewoon goed. Ja. We gaan het straks over de ploeg hebben. Stuk voor stuk even doornemen. Maar het zijn geweldige voetballers. Ja. En het leuke is dat die nieuwe jongens zich heel snel hebben aangepast. Hè? Ja. Ja, en dat, is, kijk, dat, dat lijkt op het, op het oog voor de buitenstaander... als uh, heel snel aanpassen. Maar... Uh, uh, of maar... Daar zit ontzettend veel energie en voorbereiding in van uh, HFC'ers die bij andere wedstrijden gaan kijken... die met die jongens van gedachten wisselen... die vertellen hoe onze club in elkaar steekt... Uh, uh, wat wij leuk vinden, wat we belangrijk vinden... waar we waarde aan hechten. Uh, en, en je loopt altijd wel eens een keer een blauwtje. Maar door de band genomen zijn we de laatste jaren... doordat we er zo ontzettend veel energie, tijd en aandacht aan besteden... Uh, niet ongelukkig met de, de spelers die ons komen versterken. En wij willen er natuurlijk naartoe... dat we steeds meer uh, uh, jongens uit onze eigen jeugdopleiding... in het eerste zien doorstromen. Ja, als het eerst op een hoger niveau gaat spelen... wordt dat lastiger, omdat dus zo'n jeugdopleiding... moet je ook weer precies richten op je eerste team. Want als wij allemaal uitstekende voetballers opleiden... gaan ze allemaal naar uh, Alkmaar en naar Amsterdam. Dat blijft toch zo, want het is of je nou in de vierde klasse of in de topklasse speelt... je hebt altijd jongens die te goed zijn voor het eerste elftal... of die het eerste elftal niet halen. En uh, dat verschijnsel blijft hetzelfde... maar die balans zoeken in je vereniging... we hadden het net voor de platen en de uitzending... even over de balans in een selectie... die balans moet je ook in de vereniging zoeken... tussen uh, jeugdopleiding en eerste team... tussen selectievoetbal en niet-selectievoetbal... tussen... Uh, uh, uh, jeugd en senioren. Tussen veteranen en g-voetballers. Meiden. Uh, ja. Dat moet toch allemaal kloppen met elkaar. Om ja. er wat van te maken samen. Voelt als een warm bad hoor. Bij HFC. Ik heb een heel leuk voorval. Afgelopen dinsdag trainde ik twee B-junioren teams. Dus ja. Daar kwam een nieuwe jongen. Ismaël kwam uit Amsterdam. Die was voor het eerst. Kwam wat later. Werd gebracht door zijn twee broers. En er waren 24 jongens aan het voetballen. En ze kwamen hem allemaal een hand geven en zich voorstellen. En ik bedoel, dat is respect, dat is vriendschap. Dat is dat warme bad van de HFC. Ja, Prachtig. krijg ik kippen wel van als je ja, dat zegt. Ja, dat is ook ja, zo. Vind ik vind het mooi verhaal. Geweldig. Nou, dan gaan we gauw even wat anders doen. River flows in you. Jeroema, over kippenvel gesproken. de muziek Yerouma, The River Flows In You. Gekozen door de gast van vandaag in de Watertorensport... Gert-Jan voorzitter van de Koninklijke HFC. Dat moet een reden hebben, The River Flows In You. Ja, vorig jaar overleed mijn vader, anderhalf jaar terug. En uh, we hebben onwijs veel aandacht besteed aan het uitkiezen van muziek en zo... en de achtergronden daarvan. En... Uh, een van onze dochters die, uh, had een choreografie geschreven in twee dagen tijd. Zij kan heel goed dansen op deze muziek. En toen zei een van onze andere dochters... maar uh, als jij dat gaat dansen, dan ga ik het wel spelen voor je. En dat hebben zij samen gedaan op die uitvaart. Uh, dus dit nummer heeft een heel mooi plekje in mijn uh, telefoonapparatuur gekregen. Ik heb tegen een paar mensen gezegd dat ik hier zou zitten vanochtend... Alleen heel dicht om mij heen. En die zitten nu ook de janken thuis, denk ik. Ongelooflijk verhaal. Maar de, de eerste plaat die, die we hoorden van je, Detroit Rock City, die speelt dan ook een rol. Ja, die gaan we op mijn uitvaart draaien, heb ja. ik ooit gezegd. Ja, maar dat doen we niet. <laughs> Geloof ik, ik word 110 en jij ook zoiets. Als je goed op voetbal zit, dan ben je gezond, dat kan niet anders. <laughs> je mag nog tot 2017 voorzitter zijn. En dan moet je van plus af. Ja, nou het moet niet. Je wordt bij HFC uh, als bestuurslid voor termijnen van drie jaar benoemd. En uh, na drie keer drie jaar kun je telkens voor één jaar herbenoemd worden. Dus uh, als je drie termijnen zou uh, uh, fungeren in jouw bestuursrol... dan kun je daar elk jaar herbenoemd worden. Dat gebeurt wel eens. Er zijn wel eens bestuursleden geweest die uh, langer dan negen jaar zijn aangebleven. Uh, maar ik denk niet dat het heel verstandig zou zijn uh, om zo lang te blijven zitten. Ik, ik denk voor dat mij, ze je wel gaan voor HFC. vragen. Wat zeg je? Ik denk dat ze je wel gaan vragen. Ja, de, nou ja, dat zullen we zien, weet je, ik zeg nooit nooit. Maar op voorhand dacht ik uh, uh, één termijn van drie jaar vind ik te kort. Want dan kan je eigenlijk net niks verduurzamen van de dingen waar, die op dat moment aan de orde zijn om uh, op te pakken. En uh, negen jaar, drie termijnen, was voor mij gevoelsmatig uh, te lang. Uh, en het is zo'n intensieve bijbaan. Uh, het is allemaal vrije tijd die je eraan besteedt. Met hartstikke veel liefde en plezier. Maar het is wel heel veel tijd. En uh, het, ja, dat, dat is toch wel veel gevraagd om dan negen jaar voorzitter te zijn. Van zo'n schitterende club. Ik neem je even terug naar de najaarsvergadering... toen het allemaal niet zo makkelijk ging binnen HFC. Iedereen dacht dat er geweldige revolutie zou komen. Jij bent gaan staan. Je hebt de hele vergadering geleid zonder één keer op het papier te kijken. En het ging in grote vriendschap uiteen. Dat is een, ja, een kenmerk van jou. Ja, het lukt je. Ja, niet zonder slag of stoot hoor... Uh... Was, het was in uh, december, hè, vorig jaar. Ja. En, um, maar uh, ja, weet je, ik ben wel van de school... Uh, dat ik uh, dingen afmaak waar ik aan begin. Daarom heb ik het ook net gehad over termijnen van drie jaar. He, ik, ik, ik, vind, ik heb er dan toch een gevoelsmatig een beetje moeite mee... om halverwege zo'n termijn eruit te stappen. Hoewel dat scenario best denkbaar zou zijn. Uh, en ik ben ook wel van de school... Uh, ja, zo ben ik, denk ik, opgevoed en opgegroeid. Dat als je ergens aan begint, dat je het uh, afmaakt. En uh, dat als je iets doet, dat je het dan maar beter gewoon goed kan doen. Dan heb je er ook de meeste plezier aan. Maar hoe kun je je inleven in een vergadering... waarin je niet weet wat er gaat gebeuren... zonder één keer op papier te kijken? Nou, dat laatste is, uh, uh, is niet helemaal waar. Dat lijkt dan misschien zo als je er tegenover zit. Want... Uh, ik heb elk woord wat ik daar heb uitgeschreven... dat doe ik overigens altijd bij vergaderingen. Dat, dat bereid ik voor. En, hé, ik praat daarover met een aantal mensen die, uh, uh, die mij na aan het hart liggen... en waarvan ik denk dat die mij uh, goede adviezen kunnen geven... in de voorbereiding naar zo'n vergadering. Uh, wij bereiden ons in het bestuur voor met z'n allen... op uh, mogelijke vragen die gaan komen... En uh, het was ook een beetje ingegeven door de situatie... omdat onze penningmeester uh, was afgetreden. En ik die rol tijdelijk waarnam. Want meestal is, is zo'n ledenvergadering wel een co-productie... met een paar bestuursleden. Als voorzitter ben je natuurlijk nadrukkelijk in beeld. Dat is wel zo. Maar normaal gesproken hoort er ook een goede portie... Uh, voor rekening van uh, de penningmeester met name... en ook een aantal andere portefeuillehouders te komen... Maar ja, omdat het nu was zoals het was en er geen penningmeester was... heb ik eigenlijk de gehele vergadering ged gedaan. En dat hebben we ook samen voorbereid. En uh, ik geef daar natuurlijk wel de voorzet voor. Want het moet mij ook na aan het hart liggen om dat überhaupt goed te kunnen doen. Maar ik heb daar in de, in de, in de weken ervoor en in de maanden ervoor... wel heel veel ondersteuning van gehad. Omdat we dat continu in het bestuur hebben voorgekookt... En uh, mijn voorbereiding heb ik ook aan de anderen voorgelegd. En die zeggen dan, ah, over dat punt moet je even denken aan dat. En zou dat kunnen spelen? Dus zullen we dat dan wel aan informatie meegeven? Of juist niet? Of, uh, en zo bereid je dat voor. Ja, dan, dan mag ik het uiteindelijk uh, presenteren. Maar daar zit wel een hele intensieve uh, voorbereiding aan vast. Dus... Dus ik doe het niet zomaar uit de losse polsen. Uh, hoewel het zo misschien lijkt. Maar dat, dat, is, dat vergt wel wat voorbereidingstijd. Hoe ben je bij HFC terechtgekomen? Nou, ik uh, voetbalde in mijn jeugd bij uh, de club waar jij ook jeugdtraining geeft. SV Alliance 22. En uh, daar alleen al aan hoe ik die naam uitspreek hoor je dat mijn hart ook nog wel een beetje groen-zwart gekleurd is. Respect hoor ik. Eh. Uh, want die 22 is voor de echte Alliancer van, nou ja, levensbelang, zomaar maar zeggen. Allianz is een hockeyclub. En Allians 22 is een voetbalclub. En uh, ja, wij, wij, uh, uh, wij woonden daar vlakbij. Er, er waren veel vriendjes van mij die daar voetbalden. Overigens heb ik in mijn jonge jaren toen ook bij het Achter het nog gevoetbald. Aan het badmintonpad en aan het badmintonpad. Dat was toen in de jaren dat wij bij Trini weg moesten... één jaar aan het badmintonpad moesten overbruggen... en toen naar de randweg gingen. En, uh, dus ik, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik nou op uh, Allianz terechtkwam. Ik zeg nu het was in de buurt, maar eigenlijk was Geel Wit was dichter in de buurt. Dat was ook de katholieke club. Uh, dat waren wij ook van huis uit... Maar ja, het werd toch Allianz. Moet ik eens even navragen aan het thuisfront... hoe het kwam dat ik daar terecht kwam. Um, en ik heb daar ja, hele warme herinneringen. Het is, het is, het is, HFC en Allianz zijn ook een beetje van dezelfde bloedgroep. Ja, ja. Ja. En uh, bij HFC is het, uh, uh, ik denk, wat uh, ambitieuzer... in de zin van, uh, we willen zo hoog mogelijk voetballen... en we willen een grote vereniging zijn... Die druk is bij Allianz wat minder. We hebben ook maar, geen ruimte. Uh, ge ja, maar het, zit, het zit wel propvol ja. inderdaad inmiddels. Dat is overigens nooit anders geweest. Honderd, is er 150 mensen op de wachtlijst. Ja. Ongelooflijk. Ja. Het is ook een hele leuke club. En uh, geografisch gezien ligt het precies aan de goede kant van de randweg. Maar als jij aan die kant van de randweg woont... is het toch wel fijn om je kinderen daar te laten voetballen. Maar die hele wijk in Haarlem-Zuidwest is wel een goed voedingsgebied voor Allianz. Dus er komen ook wel veel mensen vanuit Snelliestraat en de Tomsenlaan en de Pijlslaan en die kant zeg maar. Dus Allianz en Geelwit zijn wel inmiddels geduchte concurrenten. Hoe ben je voorzitter geworden? Ja, nou ja hoe kwam ik dan bij HFC terecht? Ik, ik ging na de middelbare school naar de ALO. Ik ben gymleraar van opleiding. En uh, toen ik op de ALO zat, toen, toen, ja, dan word je wat bewuster van sport... en van voeding en van opvoeding en van begeleiding. En uh, op de middelbare school, die heb ik heel intensief uh, gevolgd. Vrij lang over gedaan. Uiteindelijk een keurig VWO-diploma gehaald. Maar de, dat had nogal wat voeten in aarde. Maar toen ik op de ALO zat, zat ik waar ik graag wilde zijn... En daar ben ik binnen drieënhalf jaar met twee specialisaties op hoog niveau geslaagd, zeg maar. Dus Hoi. toen ik helemaal zat waar ik wilde zitten, ging het goed. En dan ga je veel leren over sport, over bewegen, over kinderen, over begeleiding. En uh, ja, toen dacht ik, ik zou wel op een wat hoger niveau willen sporten. Ik ben er zo serieus mee. En uh, toen ging ik in de omgeving kijken, want ja, het was voor mij de keuze of in Amsterdam wonen. En hier mijn bijbaantjes of hier mijn bijbaantjes en uh, naar Amsterdam voor de studie. Nou, ik heb voor dat laatste gekozen. Ik ben uh, vier jaar lang met een maatje heen en weer gefietst naar de ALO. En dan gaven we hier jeugdtraining, voetbaltraining, zwemles, turntraining. Nou ja, alles wat er maar uh, noodzakelijk was, zeg maar, om sport te organiseren. En uh, gymles en stages enzovoort. En uh, toen werd dat wat serieuzer. En toen dacht ik, nou, ik ga maar eens op een wat hoger niveau voetballen. En dan kijk je een beetje in de omgeving. Ik moet wel een beetje passen bij nou ja, het drukke leven... wat ik toen al had opgebouwd. En toen kwam ik uh, via wat uh, vriendjes van school... ik zat in Aardhout op school bij uh, HFC terecht. En... Uh, ja, dan ging ik voetballen. Want er was, we speelden wat hoger. Hè. Toen ik daar ging spelen, speelden we zelfs tweede klas. Kwam ik ook in het eerste team. Speelde ik drie klassen hoger dan bij Allianz. ja, uiteindelijk is de bottom line. In het veld gaat het wat sneller. Maar uh, daarbuiten is het net zo gezellig en ontspannen. Uh, en er werd wel wat beter gevoetbald gemiddeld genomen. Maar het was uh, uh, buiten het voetbal net zo'n grappige vereniging als Allianz eigenlijk. Ja, en hoe werd ik... En toen, na, toen, uh, maar HFC greep mij wel. Ik vond... Ja, ik hou van geschiedenis. Ik hou ook van kunst. Uh, ik... Ik, uh, uh, ik vond die geschiedenis van HFC mooi. Ik vond de positie van de club mooi. Ja, iedereen zegt dan toch altijd, ja, het is de oudste club van Nederland. En, uh, het moet wel heel belangrijk zijn wat daar allemaal gebeurt. En, um, wat ik heb daar één of twee jaar gevoetbald. En toen was ik klaar met de ALO. En toen ben ik naar Canada verhuisd voor mijn vervolgstudie. Dat was een, ja, zeg maar een beetje MBA-achtig in, in sportmanagement. Een universitaire cursus in sportmanagement. En um, toen kwam ik in... Uh, uh, toen ik daar woonde... Toen ben ik HFC blijven volgen. En toen ik terugkwam uit Canada. Toen ben ik weer bij HFC gaan voetballen. In de zaterdag 1 toen. Daar heb ik eigenlijk echt leren voetballen in dat <lacht> jaar. Daarvoor was het allemaal maar. Uh, maar toen stond ik in een heel goed elftal. Ging toen voetballen. En als je met allemaal goede voetballers om je heen staat. Dan ga je echt snappen waar de ja. bal naartoe moet. Zeg ja. maar. En um, toen stond er een vacature voor een bestuurslid in uh, uh, het boekje. Dus ik ging bellen. Nou, dat wil ik wel doen. Ik, ik werkte inmiddels bij de Tennisbond. En daar werkte ik met een aantal bestuursleden. Waarvan ik dacht, goh, zou je nou zo worden als je bestuurslid wordt? En ik wilde eigenlijk zelf wel uitvogelen of ik zo zou worden. Als ik bestuurslid zou worden. Dus ik had me aangemeld voor die vacature. Dat was uh, commissaris seniorenvoetbal. Dus wat uh, Hein Hoes nu doet. En uh, de kandidaat voorzitter was uh, Henk Uildriks. Dus uh, mensen die je kende, die gingen vragen aan Henk. Er ja, is een of andere gast die had zich aangemeld voor het bestuur. Dat gebeurt nooit en zeker niet bij HFC. Dus uh, gaan we dat wel uh, aannemen? En Eildrik zei, nou, die, ik wil die gast wel eens spreken. En die was erg enthousiast, moet ik zeggen. Ik ben ook heel goed bevriend geraakt met Henk in de loop der jaren. Prachtvent is het. We hebben echt een fantastische tijd gehad uh, in dat bestuur. Uh, en zo ben ik er eigenlijk in terecht gekomen. Toen heb ik vijf jaar die uh, portefeuille gedaan. Leuk, joh. Maar het goed. Jullie hebben een aantal jaren geleden bewust voor voetbal gekozen. Naast het maatschappelijke. Wat is de reden daarvan? Um, ja, de HFC is een fantastische club... Als ik me niet vergis... Uh, heeft Maup Kruijer ooit eens een keer gezegd... het is een fantastische club. Het is alleen jammer dat ze af en toe naar buiten moeten om te voetballen. Of woorden van gelijke strekking. En uh, uh, dat is wat, wat, ja, wat, hoe, hoe wij met ons nieuwe bestuur eigenlijk ook tegen HFC aankeken. Het, was, het, het is een fantastische club. Uh, maar... Er zijn veel dingen die belangrijker zijn dan voetbal. Terwijl we, we zijn toch een voetbalclub. We zijn niet een businessclub. We zijn niet een uh, bridgeclub. We zijn niet een biljartclub. We, zijn niet, we hebben wel een bridgeclub. We en hebben een ook een biljartclub. Maar het is wel de HF van voetbal. C, biljartclub en bridgeclub. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En toen hebben we gezegd... nou, we zouden dat voetbal toch wel eens wat centraler willen stellen. Omdat we ambitieus zijn... HFC woont in een ambitieuze omgeving. Iedereen die daar in de rondte loopt, die, die is ook best wel ambitieus. Is mijn ervaring. Iedereen vindt het leuk om te bouwen, om iets te ontwikkelen... om er wat van te maken. Uh, en wij vonden dat we van ons voetbal wat meer moesten maken. En op een paar vlakjes was er wel wat gaande. Want uh, binnen ons selectievoetbal... Hè, waar wij nu de vruchten van plukken met HFC 1 en 2... dat is al een jaar of acht, negen geleden ingezet. Daar wordt al heel lang aan getrokken door een uh, groep mensen. En uh, de ontwikkeling van ons jeugdvoetbal... dat is eigenlijk al van, vanuit, uh, nou zeg, 1990... toen uh, de, de toenmalige jeugdcommissie de scholen afging... om daar van alles en nog wat onder aandacht te brengen. Maar dat, het was wel tijd door de omvang die we hadden gekregen... om daar een vervolgklap aan te geven. Nou, het is eigenlijk sinds John Pell, hè, dat hij... Uh... De ontwikkeling is ingezet. Ja. Ja. En, dat, uh, en, en ook dat moest weer een vervolg krijgen. Want wij hadden eigenlijk... Uh, uh, en vroeger hadden wij één trainer per jeugdcategorie. John heeft een jeugdplan geschreven. Uh, heeft uh, van alles en nog wat in systemen en processen gereguleerd en uh, ja. uh, gebracht. En uh, met name de afgelopen vier jaar... ook weer met onze nieuwe jeugdcommissie... die hebben daar ook weer een vervolgslag aan gegeven door niet meer een hoofdtrainer per jeugdcategorie... maar een hoofdtrainer per geboortejaar. Dus eigenlijk twee hoofdtrainers per jeugdcategorie aan te stellen. Ja. En die twee jeugdtrainers die gingen binnen één jaar... niet één selectieteam trainen, maar twee. Dus we hebben het aantal selectietrainers verdubbeld... en het aantal selectiespelers verdubbeld. En met succes, hè? maar daar gaan we het straks over hebben. Uh, als ik zeg HFC is een legend... onder het voetbal. Ja... Maar dat bedoelde jij niet. Hier komt hij, Bob Marley. Legend. Muziek gekozen in de Watertorensport door de voorzitter van HFC, Gertjan jan Pruin, onze gast vandaag. Waarom? De keuze. Dit, dit, dit was de muziek waarop ik uh, altijd heel lekker studeerde, Bob Marley. Ik vind Aha. het prettig om te werken op uh, uh, reggae muziek of pianomuziek. Ik speel zelf ook piano. Maar op mijn pianomuziek wil je niet studeren. Maar uh, uh, reggae en piano, daar, daar studeerde ik altijd lekker op. En daar werk ik lekker op. Dus als ik me, me moet concentreren... en ik wil even rustig zitten, dan uh, zet ik dit soort relaxte muziek op. Het is uh, in de arena kippenvel veroorzakend, hoor. Iedere keer als Ajax speelt deze plaat. <laughs> We hadden afgelopen zaterdag over historie gesproken. Een heel bijzonder uh, gebeurtenis. Koekamp. Daar werd uh, de oude wedstrijd herhaald. Ja. Jij was erbij, hè? Ja. Ja, dat zijn van die gelegenheden, die wil je niet missen. Dat was de gelegenheid van de 150ste verjaardag uh, zeg maar, van Pim Milieu. Ja. De oprichter, de zeer jonge oprichter van de Koninklijke HFC. Ja. Aan de telefoon hebben we een bijzonder iemand. De vrouw van Pim. Goedemorgen, Maria. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk zaterdag. Wat zegt u? Vond je het ook leuk zaterdag? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Wat was, wat was het okay. meest in het oog springende? Het meest in het oog springende? Uh, dat was eigenlijk uh, ja, de sfeer. Het was een heel, een heel relaxed. Overal werd, werd er iets gedaan. Uh, kinderen die aan het voetballen waren. Workshops die bezig waren. Mensen die lekker in het zonnetje zaten. Uh, nou ja, wij als, als, als historische figuratie die uh, overal rondliepen en praatjes maakten. En uh, in de draaimolen gingen en een praatje met de voetballers. Het was, was een ontzettend leuke sfeer. Ik vond het meest in het oogspringend jouw kleding. Van mijn kleding. <laughs> ja, geweldige kleding. Dat was uh, gemaakt door uh, Regina Hoving. Een, uh, iemand van Atelier Paladijnen. Eén ding was jammer, de voetbalcompetitie was begonnen, dus heel veel kinderen hebben niet kunnen komen. Oh echt? Ja. Oh, ja, dat is zeker. Jammer. Daarom was ik een beetje rustig. Ja, ja, ja want we hadden zoiets van, nou het zal wel ontzettend druk worden met zo'n wedstrijd. Ja. En, uh, maar, uh, nou ja, alsnog was het, waren er op zich best wel veel mensen hoor. Ik ga even aan Gert Jan vragen, die wedstrijd uh, uh, van de oud-HC'ers tegen de oud-Edoers. Die eindigde uiteindelijk in 1-1. Was dat verdiend? Nee, tuurlijk niet. AFC had dat natuurlijk moeten winnen. Maar het was uitstekend dat het 1-1 was. Nee, dat is natuurlijk het wel. Ik vond het prima dat het 1-1 was. Hoewel het wel grappig was dat in het veld. merk je toch, hè, iedereen dacht van. Nou, ah, weet je, die 1-1 is prima. Dat voel je een gelijkspelletje, is prima. Dat voel je wel een beetje in het veld. Maar zo 10, 15 minuten voor tijd. dan merk je ook dat. Ja, het zijn toch allemaal sportmannetjes die daar staan. Uh, tussen 40 en uh, dik in de 60. Uh, en die willen dan toch de winnende erin schieten. En dan zie je dat er over en weer wat meer druk is en komt. En uh, ja, dat vonden we wel mooi uh, om te zien. Ik geloof dat Ronald Duits zo vermaakte? Ja, die scoorde de goal voor de Die is vandaag jaar dat geloof ik. Vandaag of gisteren? Weet niet. Maar goed, dat is natuurlijk heel leuk. Het ging allemaal om het feit dat uh, Pim Molier de oprichter is van de koninklijke HFC... en dit jaar 150 jaar gevierd werd heel verschillende dingen... Uh, Henk Aldrichs heeft zich daar ook heel erg druk voor gemaakt. Uh, onze radio heeft uh, een, een brief van Pim, van Pim uh, gelezen iedere maandag in de sportuitzending. Dat zijn natuurlijk toch fantastische herinneringen. En dan Maria daar in, dat prachtige, uh, in die prachtige kleding. En de scheids in de oorspronkelijke scheidsrechterskleding. Ja, die, ik vond ook dat de, de entourage was fantastisch. Ik had geen rekening gehouden met al die personages in die... Uh, uh, oude kleding en die oude sportkleding... en de, al die sporten van Pim waren ook uh, vertegenwoordigd, zeg maar. Het zag er echt geweldig uit. Typisch HFC. Ja, maar daar moet ik wel bij aantekenen... dat dit was niet een uh, HFC-activiteit. Want Pim Melier heeft dit jaar zijn 150e geboortedag gehad... en er zijn een heleboel Haarlemmers... die verdeeld zijn over al die sporten... voetbal, atletiek, tennis... Uh, schaatsen die uh, vanuit alle verschillende verenigingen betrokken zijn... bij allerlei activiteiten van het Pimmelje-jaar. Uh, en dit was ook een activiteit in het kader van het Pimmelje-jaar. Uh, en ja, HFC is ook door Pimmelier opgericht. Dus het is logisch dat wij daar wel een rolletje in hebben. Uh, maar al die activiteiten die dit jaar zijn... Ik, als ik me niet vergis, heet de website pimmelier 150nl er komen er nog een paar. Die zijn, dan kun je daar wel op kijken wat het allemaal is. Maar dit was wel, ja, doordat het een voetbalwedstrijd was waar wij aan meededen, een, een activiteit waar heel veel HFC naar voren kwam. Uh, Maria, ja. kom je als vrouw van Pim nog wel eens bij HFC? Nou, toen ik heel heel, erg jong was, kwam ik daar regelmatig. Ja, dat is bekend. Maar nu wat minder, hè? Nu wat minder. Dus je weet niet hoe goed ze zijn. De vrouw van Pimolier, dat weten we niet zeker of Anne-Maria, mijn personage, dat wel was. Pimolier heeft mij benoemd als zijn achter-achter-achter-achter-kleinkind. In die hoedanigheid liep ik rond. Ja. Op zoek naar een geschikte huwelijkskandidaat. Nou, er waren er genoeg. Er waren er genoeg. Ja, ik heb er overigens nog geen gevonden. Dus, uh... Ja, maar ik was er niet. Ach, dat zal het geweest zijn. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel dat je even aan de telefoon kwam. Ja, graag gedaan. En graag. we gaan verder met een, uh, een plaat gekozen door Gert-Jan. Dat is Meat Love, Bad Out of Hell. muziek van Meat Love. Bad Out of Hell, gekozen door de voorzitter van de Koninklijke HFC, Kert-Jan Pruin, die vandaag onze gast is. Had deze plaat ook een bedoeling? Nou, deze, hier is er niet zo'n diepe achtergrond achter. Ik ben wel een... Uh, uh, uh, maar ja, dat, dat heb je al wel gemerkt in dit uh, uur. Een, een liefhebber van heel veel verschillende muziek. Uh, ik heb van Meat Love wel eens wat concerten uh, meegemaakt. En uh, er is één nummer waarin... Uh, uh, uh, waarin de vader de zoon kwalijk neemt uh, dat het zo'n rock and roll fan is. En dan zegt die zoon: uh, You don't know anything about rock and roll. En uh, die wilde ik eigenlijk vanwege de opening uh, uh, uh, halen. Maar ik was de titel van dat uh, nummer vergeten. Mm -hmm. Dus toen dacht ik: Nou, deze komt van dezelfde plaat. Dus dan doen we maar Bad Out of Hell. Leuk. <laughs> Even naar de actualiteit. Topfavorieten. Uh, Kim Poling heeft het niet gered. Ze heeft in Astana verloren van de Spaanse Maria Bernabeu. En ze kan nog wel brons halen. Maar dat is toch een grote teleurstelling voor het meisje... dat de laatste jaren die klasse echt uh, ja, de leiding had. Sint-Nicolaas staat op de vierde plaats bij de tienkamp WK atletiek. West Ham United wil Adebayor huren. Kiki Bertens is door in het kwalificatie van de US Open... En uh, zoals al eerder gezegd, iedereen is blij met de overwinning van AZ. En trainer van de Brom vindt de prestatie van AZ geweldig voor het Nederlandse voetbal. Onze gast van vandaag is dus Gert-Jan En die is toen die voorzitter werd aangetreden, toen had hij natuurlijk ambities. Ja, die hadden we zeker. Heb je die waargemaakt? wil weten welke. Ja, welke. En heb je die waargemaakt? Ehm. Um... Nou, nog niet. Uh, wij, wij, hadden de, uh, ambitie, wij hebben de ambitie om uh, HFC wat meer op de voetbalkaart uh, te zetten. Ik denk dat dat wel is waargemaakt. Iets wat mij deze week op is gevallen... en ik, wat ik ook met een aantal mensen besproken heb... is dat buiten de Spanjaardslaan... dat heel nadrukkelijk wordt opgemerkt... Ik had twee weken geleden een gesprek met iemand van de KNVB... die was geïnteresseerd in uh, de wijze waarop HFC tegen de licentieeisen aankijkt. Daar ga je nog wel wat over vragen, ja, zeg, denk ik. Ja, natuurlijk. Op tweede uur. En uh, die zei, wat is er toch veel gebeurd de afgelopen jaren bij HFC? Er groeit van dit, jullie dragen bij aan dat, jullie nemen het voortouw in zus... En we hadden het eerder uh, heel kort even over IJsselmeervogels afgelopen woensdag. Daar hoorden wij hetzelfde. Ongelooflijk, wat mooi dat jullie dat allemaal doen. En jullie worden zo zichtbaar en zo dit en zo dat. En kijk, in elke organisatie gaan dingen fout. In vrijwilligersorganisaties ook. Uh, maar het, het is ook heel goed om ons als HFC'ers te realiseren... dat er binnen HFC ook een heleboel dingen heel erg goed gaan... En natuurlijk irriteer je je aan zaken die fout gaan. Maar uh, er gaat ook zoveel goed... dat het ook wel eens goed is om daarbij stil te staan. En tegen de, eh, eh, nou dat horen we dus ook veel terug. Dus ja, er zijn ook wel veel dingen die uh, beter gaan. Er, er zijn ook veel dingen achter de schermen waar we aan gewerkt hebben. We hebben een nieuwe website. We hebben... Uh, uh, een nieuw uh, ledeninformatiesysteem. We hebben de boekhouding verbonden met uh, dat, dat leden systeem. Uh, dus er zijn ook een heleboel zaken die achter de schermen verbeterd worden, waardoor HFC op een duurzame manier een wat, nou ja, prettiger functionerende vrijwilligersorganisatie is. En dat ik vind dat we daar als, als bestuur en als vereniging en als bestuur namens de vereniging wel echt stappen hebben gezet. Je mag best even een paar van die maatschappelijke dingen noemen. Uh, ja, ook op dat vlak hebben we een aantal stappen gezet. Hè. We hebben, uh, een, een, ik, ben, ik ben zakelijk betrokken geweest... bij de ontwikkeling van een, een voetbalprogramma. Je, programma, dat heet Old Stars. En uh, dat is eigenlijk voetbal voor zeg maar, mensen die gestopt zijn met voetballen. We noemen het dan 60-plussers of 65-plussers. Maar eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. Het is voor voetballers die gestopt zijn met voetballen. En die op een hele laagdrempelige manier toch weer uh, uh, tijd hebben. En het leuk vinden om te spelen. En wij hebben nu op woensdagochtend een groep van uh, nou, soms wel 15, 18 uh, mannen. Uh, die daar een, een, een uur, anderhalf komen voetballen. En die trainen een uurtje, en die bewegen een uurtje. En die drinken anderhalf uur koffie. <laughs> Want er zit natuurlijk ook een hele stevige sociale component aan vast. Maar het gaat ook als een olievlak, uh, olievlek over het land, hè? Ja, ja heel veel clubs hier het een... overnemen. Ja. Uh, wij wij naar nou, die zakelijke. Kijk, ik, ik werk in de sport ook. En wij doen allemaal projecten die ook een sociaal maatschappelijk randje-tintje hebben we straks op en ergens aan bijdragen. Mm -hmm. uh, en dit is er één van. Wij doen dat bij uh, uh, komend voetbalseizoen bij negen betaald voetbalorganisaties. We doen dat in opdracht van de KNVB, het KNVB-programma. En uh, in het verlengde van de activiteiten bij die BVO's... zie je ook dat amateurclubs in die regio's hier ook actief mee worden. En het moet, heel, het moet ook heel laagdrempelig blijven. Uh, het is niet de bedoeling om een competitie tussen Groningen en Haarlem... daarvan uit de grond te stampen. Het is eigenlijk, het, en dat blijkt ook nu bij HFC... dat die, die groep, die heel, ja, dat zijn... Veel zijn HFC'ers puur zang. Kunnen overigens ook prima andere Haarlemmers zijn, hoor. Of Zandvoorters. Dus uh, uh, meld je vooral aan. Of kom gewoon langs. Want op die basis gaat het eigenlijk. Uh, maar voor ons is dat ook een groep mensen... <tie> die actief is voor de vereniging... en die dat combineert met een klusje op de club. En uh, ja, dat, dat is fantastisch. Het is uh, hartstikke leuk. En zo'n ontwikkeling hebben wij ook met G-voetbal gemaakt. Daar zijn we al een jaar of uh, vijftien mee bezig. En uh, uh, we zijn met meisjesvoetbal begonnen een aantal jaren geleden. Toen we daarmee begonnen, moesten de statuten echt gewijzigd worden. Ja, dus we zijn wel over de volle breedte van... Iedereen die iets met voetbal kan en wil actief geworden in de, in de afgelopen 15 jaar. 100 teams is bijna een bedrijf, hè? Ja, absoluut. Laten we heel even naar de resultaten kijken. Want ik heb ergens gelezen, ik weet niet of je er helemaal achter staat... dat je kampioen van Nederland wil worden. Ja, dat is meer een figuurlijke doelstelling. Maar het is wel een, een lekkere doelstelling in de mond, zeg maar. Maar je moet dat ook figuurlijk vertalen... Ik, toen, toen ik voorzitter werd, toen wij met ons nieuwe bestuur begonnen... toen was ons clubhuis nooit open door de weeks. En wij vonden dat uh, het clubhuis van HFC open moet zijn als de club open is. Nu is het clubhuis open als er getraind wordt. En wij schonken koffie uit van die Bravilor-machines. Dus als jij niet onmiddellijk na de verse koffie uh, aan de bar kwam om wat uh, te bestellen dan kreeg je de hele middag uit die oude apparaten. En nu wordt er uh, een goede kop koffie geschonken. Dus de, het, het kampioenschap van Nederland slaat op de beste kro kroketten... de beste koffie, de mooiste feesten, uh, de beste velden... het keurigste complex, uh, de beste jeugdopleiding... Uh, uh, ja, en dat vertaalt zich in het kampioenschap van Nederland. Over beste jeugdopleiding uh, gesproken. We hadden het al benoemd hè, met John Pell. Rinus Michels Award, regionaal uh, opleidingsclub. Alle teams spelen hoog. Ja. Ongelooflijk. Tweede divisie. Alle ja. lagere teams minimaal de eerste klas. Ja, dat zijn allemaal selectieteams die je nu noemt. Die, uh, die spelen nou ja, in de hoogste divisies. Dat is ook noodzakelijk om uh, uh, aan te haken bij het topklasseniveau. En dat topklasseniveau gaan we in de tweede uur bespreken van de Watertorensport. Dankjewel Geert-Jan Kruijnen, zover.